Vijf uur. rond Amsterdam staat het behoorlijk vast door ongelukken. Op de a 10 ring zuid van de stad richting Zaanstad heb je een half uur vertraging. Het is tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Na een aanrijding zijn er twee rijstroken dicht. En op de A7 van Zaandam naar Horen staat het vast... tussen afrit Zaandijk en afrit Avenhoorn. Elf kilometer file daar, ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daar heb je eveneens een half uur vertraging. Tussen Purmerend Noord en Horen staat het ook vast. Daar heb je nog eens een kwartier extra reistijd, ook richting Horen. Het is ook druk op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarsen en Knooppunt Oude Rijn een kwartier vertraging. Op de hoofdrijbaan is daar een ongeluk gebeurd, dus die is nu dicht.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 Scots. This radio program with a band that is, that is that that that's fantastic, fantastic, fantastic. Baby, can you listen to me? She's not in my world, not ever again, will I be the one that's not your friend? I wrote this for you, this time I'll be true, you know I can live without you here. She's not in my world, not ever again, will I be the one With a band that is, that is that that that's fantastic, happy, happy, happy. Baby, can you listen to me?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 One, one, one, one. Traaie de leen aan Roijão, draaie de leen aan Proo Fugão, vee m é um dia de sol, alegria de vandaag é curtir o verão. Vem magalhinha, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Coio, é curtir o verão. Vem magalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Coio é curtir o t <it> t